Patiënten krijgen last van braken en ernstige diarree en mogelijk raken hun nieren aangetast. 140 mensen zouden er slecht aan toe zijn. In het noorden en westen van Duitsland zijn door besmetting met de ehec bacterie tot nu toe zeker twee mensen overleden. Het kabinet krijgt in Europa de handen nog niet op elkaar voor het plan om gezinshereniging moeilijker te maken. Heeft Eurocommissaris Malmström gezegd na een gesprek met de ministers Leers en Donner en Kamerleden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 Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Morgen veel bewolking en vanuit het westen buien, mogelijk met onweer. Het wordt er maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij de Van Brinnenoordbrug twee kilometer. En verder een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden... op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor de afrit Dendolder ook twee kilometer.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 m.imatching.nl. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen zanger Thomas Bergen is clean, single en hij heeft een nieuwe plaat. Zometeen is hij te gast. En over een uur dan start in Amerika de laatste aflevering van de Oprah Winfrey Show. We blikken vooruit op die laatste show. En het is vandaag Bartdag. Het is negen uh, jaar geleden vandaag dat onze berenvoorzitter Bart de Graaf overleed bij Bienen. En de voorzitter van nu, Patrick Lodiers, die neemt de beste tv-fragmenten van Bart met je door. Ranking the News. Maar eerst onze eigen Lucky Kink met Ranking de Nieuws. Met op vijf de allesnietigende aswolk... die vandaag met luid geraas over ons land stormde. Dit zijn beelden van vanmorgen. De IJslandse vulkaan spuwt steeds minder as. Op dit moment is er nog vooral stoom te zien. De vulkaanas veroorzaakt dan ook nauwelijks nog hinder voor het vliegverkeer. Er hangt wel wat as in een deel van het Nederlandse luchtruim... maar vluchten vanaf Schiphol hebben daar nauwelijks last van. Oh, maar goed, in Duitsland... Daar was het pas echt goed mis. Chaotische taferen op de vliegvelden en een total shutdown van het Duitse vliegverkeer. Ja, precies. Maar het valt relatief ook wel weer mee. Want de grootste twee luchthavens van Duitsland zijn Frankfurt en München. Die doen ook vooral die grote intercontinentale vluchten. Dus er blijven geen uh, grote hoeveelheden Amerikanen of Chinezen nu achter in Duitsland. Die kunnen gewoon nog naar huis. En hier vanuit het Berlijn kun je natuurlijk ook met de hoge snelheidstrein naar Frankfurt of München. Dus het is vooral voor de mensen hier plaatselijk in het noorden. Dus erg vervelend. Ja, erg vervelend dus. KLM schrapt wat vluchten naar Noord-Duitsland. Maar verder was er weinig aan de hand met die aswolk. Dus ook in dit geval is de sequel een stuk minder leuk. Dan op vier blauwalgproblemen. In Almere is een giftige variant van de alg gevonden op een paar stranden. En nu is er een zwemverbod. Ik denk dat een heel intensief uh, monitoringsprogramma opgesteld zou moeten worden. Uh, we hebben wel geadviseerd aan de provincie om uh, nu nog even de stranden die gesloten zijn... Uh, door de provincie of door de gemeente, om dat uh, gesloten te houden. Ja, want de blauwalg uh, is namelijk hartstikke gevaarlijk. Al 400 bezweken omdat ze het giftige water hebben gesloten... Zwommen. Een nare situatie dus. En die is veroorzaakt door een echte Tokkie-familie. Nou, Blauwalg is uh, iets wat eigenlijk in de, in de natuur altijd wel voorkomt. Uh, ook deze familie die hier is aangetroffen, blauwalgformidium, Met een moeilijke Latijnse naam. Uh, wat hier uh, apart aan is, of bijzonder, uh, ook voor Nederland... is dat er hier sprake is van een, een, een toxische vorm. Ja, een Tokkie-vorm dus van deze Blauwalgfamilie. Maar in Almere zijn ze wel wat gewend van criminele families. En dus laten zij zich zeker niet afschrikken. Als ik hier in augustus met veel zon hier ga zwemmen, dan moet ik soms mijn mond dicht houden. Want dan drijven er allemaal van die, van die blauwe, blauwe ellende, zeg maar. En daar sterft het van de blauwe oog, zeg maar. En dan, dan zie ik nooit een bord. Dus, dus uh, eigenlijk elk jaar wel blauwe oog? Ja. Ja, maar toch. De meeste mensen nemen het risico maar niet. Ik zit helemaal alleen. Ja, maar dus je zit het het ook tussen op... de linten. Ja, maar het staat wel erop van Je mag wel op het strand zitten. Maar niet het water in. Geen pootje baden vandaag? Geen pootje baden. Dat doe ik normaal toch niet. Op de dan een flinke brand op de Kanthoutse Heide... net over de Belgische grens bij Woensdrecht. Op de Kanthoutse Heide, het natuurgebied in het noorden van de provincie Antwerpen... is een felle brand uitgebroken. Vele hectare daar zouden in brand staan. En het vuur is nog niet onder controle. Ja, nou dan denk je natuurlijk, hoe Kerst is toch allemaal in België, wat kan mij het schelen? Nou, zo moet je dus niet denken, de Nederlandse Heide ligt namelijk vlakbij... en, en wordt dus ook druk samengewerkt. Samenwerking is goed, hè? er wordt eigenlijk steun gevraagd voor gespecialiseerde... Uh, bosbrandweerwagens vanuit uh, Nederland. Ook het Woensrechtse brandweerkorps is paraat. We hebben vorige week zaterdag nog een grote bos- en brandheide-brandbestrijding uh, gekend in Kalamptout. Dat heeft zeer goed gewerkt en mede daardoor is er snel gecommuniceerd geworden. Ja, want als we iets goed kunnen in België, dan is het wel snel communiceren. En mede daardoor is er snel gecommuniceerd geworden. Hoe de brand is ontstaan, dat is nog niet bekend. Deze mevrouw zag het allemaal gebeuren. Ja, we waren eerst... Al een uur op de heide aan het wandelen was niks te zien en toen zagen we een rookkolom. En die, die rookkolom zeggen dat is niet normaal en op den duur zagen we vlammen. We hebben de brand weer gebeld. Ja, toen dat was gedaan was het nog knap lastig om aan de vlammen te ontkomen. En die brand die ontwikkelde zich zo vlug en toen kwam toevallig iemand van natuur in het bos. en boos in de nee, Rij met mij mee, die was met een camionet en die heeft ons meegenomen. Ja. En toen sprong dat vuur van de ene kant van de weg naar de andere. Hebben ze ook aan de andere kant moeten we op dat moment denken we, wow. Ja, uiteindelijk wisten ze zich toch in veiligheid te brengen, net als alle andere mensen en dieren. Dus eindgoed, al goed. En de schaapherder daar, die was daar met zijn kudde. En dan heeft hij met natuur en bas gezegd, jongen, weg daarmee. Trek maar verder, want er waren zo'n honderd schapen. Leuk om te zien, maar die moesten weg. Ja, leuk om te zien, honderd brandende schaapfakkeltjes. Maar ook zij hebben dat gebied moeten verlaten. De brand heeft inmiddels 250 hectare aan heide verwoest. Dan nummer twee, alweer Brabant daar. PSV is voor een groot deel uit de financiële zorgen. Nou, eens even kijken wie kan daar wat over zeggen. Hey Lex! hey Lex, de gemeente Eindhoven die 48 miljoen uittrekt om PSV te steunen... in deze financieel moeilijke tijden. Hoe zit dat? Ja, ze hebben een kleine manier bedacht... waardoor het niet ten koste zal gaan van de begroting van de gemeente. Want PSV zit een beetje in de financiële problemen. Schulden en zo, je kent het wel. Eh, nou, nu gaat de gemeente de grond van het sportcomplex en het stadion kopen. De wethouder legt het even uit. We hebben dus besloten om onder strikte voorwaarden die grond over te nemen. Eh, en dat voor te leggen aan de gemeenteraad, want die gaat er uiteindelijk over. En dat hebben we gedaan, omdat gezien het belang van PSV voor de stad... hebben we dus die zakelijke oplossing en we zijn we bereid eh, te, te bieden... omdat het de gemeente geen geld kost. PSV in staat stelt duurzaam een gezond bedrijf eh, als grond. Sorry. Nee, geeft niks. Rustig gaan. rustig gaan. Even ademhalen. En dan weer door. Duurzaamheid. Duurzaam als een gezond bedrijf verder zich te ontwikkelen. En wij als gemeente ook een bijdrage denken te kunnen leveren aan een noodzakelijke cultuurverandering in het betaalde voetbal... door de afspraken die we met PSV gemaakt hebben, zodat ze duurzaam gezond blijven. Nou goed, je snapt, in Eindhoven, daar zijn twee dingen heilig. Carnaval en PSV. En dus die investering vinden ze daar goed. Ja, vind ik wel. Ja, waarom? Omdat het een goede ploeg is. En daarbij als Eindhovenaren moeten ze steunen. Ten alle tijden. Ja, maar bijna 50 miljoen lenen. Ja. Veel geld. Is ook, maar dan gaat ik veel geld naar andere landen. Zo is dat, Willemijn. Dat is exact hetzelfde, dit. Mm -hmm. Moet maar eens afgelopen zijn met die Nederlandse staatssteun aan AC Milan en Manchester United. Schande is het. Goed, op een dan nog de nasleep van de brand in Moerdijk. Een paar maanden geleden ging daar Chemiepak in vlammen op. En vandaag bleek naar onderzoek van de NOS dat de brandweer in Moerdijk dat niet zo goed heeft aangepakt. Als de vrijwillige brandweer van Moerdijk als eerste bij Chemiepak arriveert, gaat direct de spuit erop. Dat lijkt logisch, maar is niet verstandig, zeggen diverse brandweerdeskundigen. Want water wakkerde in dit geval de brand juist aan. Het effect is dan dat dus die brandbare vloeistof op het water gaat drijven en meestroomt. Waardoor dus een veel groter oppervlak brandbare vloeistof komt, waardoor ook het brandoppervlak groter wordt. En dat wisten ze dus allemaal niet in Moerdijk. Volgens deskundigen zou het met gebruik van schuim... of door het gecontroleerd laten uitbranden... de schade zou dan veel minder groot zijn geweest. En dat was ranking de nieuws voor vandaag. Morgen niet. En overmorgen dan is er weer een nieuwe. Luc, dankjewel. Vandaag is het precies negen jaar geleden... dat de oprichter van BNN, Bart de Graaf, overleed. En wij noemen dat bij BNN de Bartdag. Op dit moment ook herdenkt heel BNN de oud-voorzitter... Uh, heel leuk, gezellig op het strand in Bloemendaal met een gas tequila. Alleen wij niet. Wij zitten hier dit programma te maken. Daar zijn we heel blij mee. Heel Luc? Ja. Goed. Maar speciaal voor ons, uh, onze huidige voorzitter, uh, Patrick Lodiers... die blikt terug op de mooiste en beste tv-momenten van Bart de Graaf. Bart de Graaf, onze oprichter... En onze onuitputtelijke inspiratiebron, ja, die is uh, alweer negen jaar dood en altijd op 25 mei herdenken we dat. En het is ook mooi dat we hier even op de radio nog uh, aandacht aan hem besteden. En dat herdenken doen we natuurlijk aan beroemde fragmenten. En toch wel, denk ik, zijn beroemdste fragment is uh, de baksteen die hij door de ruit gooide. En eigenlijk was, toen BNN nog niet bestond, uh, uh, de publieke omroep ook een, een plek waar een baksteen doorheen moest. En dat heeft... Bart met de oprichting van BNM gedaan. Dus uh, als symbool hier nu even Bart in zijn baksteen. Ik vind het zo erg dat ik bijna deze steen hier uh, door die ruit heen zou keilen. <lacht> Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Nu, toch? Wat een harde ruit. Maar er zit een mooie ster in. Oh. Maar Bart was niet alleen maar brutaliteit, uh, Bart. Ja, het was ook een, een, een, een mens, een mooi mens, die uh, een handicap had. Hij had namelijk geen nieren, daarom is hij zo klein gebleven. Daardoor had hij ook weinig energie, maar alle energie die hij had... die stak hij in zijn grote droom, het maken van televisie... en uiteindelijk het, uh, het, het uitvinden van een eigen omroep, BNN. En uh, die impact van Bart, die staat nog altijd als een huis. En dat hij niet alleen maar belletje, trek uh, televisie maakte... dat bleek wel uit het programma... Een week geleden vroegen we ons af, is het allemaal wel waard? Ja. Nu ga je naar huis en dan is eigenlijk alle onderzoeken zijn vergeten. Alle pijn en alle nachten en alle... het geprik en al het infuus en dat ik het niet meer zag zitten. Dit zijn echt de vier moeilijkste weken van mijn leven. Ja echt? Ja uit Bart's uh, nieuwe Nier, dat programma, ja, daar spreekt veel uit wat nu ook nog altijd geldt voor, voor BNN en het maken van BNN-programma's. Zoals bijvoorbeeld een programma als die zelf maar hebben. Dat zijn ook mensen die een ongemakkelijkheid hebben of een handicap, maar nog altijd wel het beste ervan willen maken. Uh, het lust voor life gevoel. Dat zit in heel veel BNN-programma's en dat is eigenlijk ook wat Bart ons nog altijd wil leren. En als je dat wil leren, kan je heel goed kijken naar het programma waar kan het je s'nachts voor wakker maken. Want... Bart uh, had in uh, interviews uh, stiekem gevraagd aan mensen: maar, als ik jou ja nog eens een keer s'nachts wakker maak, waar kan ik je dan voor wakker maken? En heel veel bekende Nederlanders hadden daar antwoord op gegeven. En uiteindelijk klopte Bart de graaf dan midden in de nacht bij diegene aan om die ja, droom of wens van ze uh, in uitvoer te brengen. Zo ook Marco Borsato. Die kon je altijd s'nachts wakker maken voor duiken en daarna sushi eten. Nou, Bart heeft het gewoon geregeld. Je gelooft het niet. Hoe krijg je het dan voor elkaar? Eén in de nacht. <lacht> en je hebt ook nog trek? Ja, ja, wat denk je? <lacht> hij heeft ook gewoon honger. Aan de waterkant van de vingerpunten plassen. Duiken? Duiken. Dit. Yes. Dit is een dream come true. Ja, dat is Bart de Graaf. En zo zullen we hem ook altijd herinneren. En hij zal ook altijd voortleven in... BNN. En bij mij zal hij ook altijd voortleven. En een van de mooiste momenten was wel het moment waarop ik hem voor het eerst zag. Het was uh, mijn eerste werkdag ongeveer bij BNN. En heel BNN ging op een boot richting uh, Terschelling. En uh, wij staan aan de, aan de reling. En niemand had eigenlijk verwacht dat Bart mee was. Want hij was ja, vaak ziek. Maar plotseling komt hij toch dat dek opgelopen. En je ziet dat er wat gebeurt. Iedereen veert op. Er komt energie. En dat is echt exemplarisch voor Bart de Graaf. Overal waar hij was gebeurde er wat. En zelfs nu hij er niet meer is, onder ons gebeurt er nog altijd wat bij BNN. En zo zal we hem ook altijd herinneren en zo zal hij ook altijd in ons midden blijven. BNN Today. Dat is over Bart de Graaf. Zometeen die andere BNN-ster. Floortje Dessing over hotels die hun eigen aantal sterren bepalen. En over drie kwartier dan begint de aller allerlaatste uitzending... van de Oprah Winfrey Show in Amerika. En we kijken alvast vooruit op die show. En zanger Thomas Berg is te gast. En met Thousand years. Dance. Het is weer woensdag. Dat betekent onze reisrubriek met niemand minder uiteraard dan Vlortje Dessing. Flortje, goedenavond. Goedenavond. En uh, we hebben het over uh, sterren. Uh, dat wil zeggen uh, sterren van een hotel. Ja. Hoeveel sterren heeft een hotel? Ja. Het is mij altijd volstrekt onduidelijk hoe dat werkt. Dan ben je in Amerika en dan is een drie sterren hotel heel luxe. Nou, dat doet net of ik dat iets van af weet of ik er ooit heb geluisterd, Maar dat zij vertelde iemand mij. En dan ben je soms ergens in Europa en dan stelt het weer helemaal geen bal voor. Hoe werkt dat systeem? Ja, het is volkomen willekeurig inderdaad. Het is ook niet beschermd. Dus mensen kunnen gewoon uh, wat doen wat ze graag willen en wat ze denken dat past. En op reis hebben wij ook echt voorbeelden gezien. Ja, dat je inderdaad een, uh, een, of een kansloos hotel uh, ergens op, nou pak een beet... Uh, Dominicaanse Republiek die zichzelf dan vier sterren geeft. En het is volkomen uit de duim gezogen. Je, het is niet beschermd. Dus maar dat mag een ze hotel mag zelf zijn eigen sterren geven? Nou, het is niet beschermd. En het is niet wereldwijd een beschermd iets. Dus wat dat betreft uh, kun jij die dingen op je... Op je, uh, je kan ze uit uh, zilverpapier knippen en op je deur hangen. Ja. Yeah. Um, bijvoorbeeld uh, uh, het, het Burj al Arab in, uh, in Dubai, dat heeft zeven sterren. Oh, dat is ja, beroemde... Ja, dat is die hele grote toren die je altijd die In de vorm van een, van een zeil? Toch? Ja, in ja. de vorm van een zeil. Wij zijn er ook geweest, hebben er ook gefilmd. Ik heb ook een, een kamer daar gedraaid. Het was heel indrukwekkend, maar is zoals alles in Dubai over de top. Dus inderdaad, uh, butlers en uh, ja, drie verdiepingen. en Dat kost dan een paar duizend dollar per uur zo ongeveer. Ik weet nog wat het meest bizarre daar was... dat je koffers zelfs met een Rolls Royce van het vliegveld werden gehaald. Dus het is inderdaad wel super deluxe. Maar ja, het, het houdt op een gegeven moment op qua sterren. Ja, waar... Maar ik weet er wat dat betreft niet al te veel van. Ja. Het is voor mij ook soms nog wel eens een, uh, een, een raadsel hoe dat nou precies zit. En uh, daarom hebben we eigenlijk iemand gevonden die daar wat meer over weet... en die ons, uit, ja, ons wat meer daarover kan vertellen vooral. J. Ja. Willem Rijmers, goedenavond. Dag, mevrouw. Hallo, van het programma Harry in het hotel. Zelf 45 jaar uh, in de hotelbusiness, weet er dus wel het een en ander van af. Um, dat zevensterrenhotel waar Floortje het net over had... is dat terecht, zevensterren? Absoluut totale nonsens. Oh ja? De vijf sterren is het maximum wat je kunt behalen. En mevrouw Dessing heeft inderdaad gelijk... dat uh, het, in de meeste landen ter wereld is het willekeurig... Behalve in de benelux, in België, Nederland, Luxemburg is het beschermd. Is het ook een economisch delict als je niet het juiste aantal sterren op de deur hebt? Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: een spiegeltje, een stoeltje, wat luxe en wat meer luxe en dat soort dingen. Ik ben zelf directeur van de Grand geweest. En dat is gewoon ah. hetzelfde als Amstel Hotel. Ja. En dat is gewoon vijf sterren, maar dan moet je echt ook, dan moet je een portier voor de deur hebben. Dan moet je ook weggezet worden. En wie checkt en, dat? Uh, economische zaak. En er zijn dus echt controleurs die een hotel ja, ja, afgaan. Ja, ja, ja. en die hebben ja. een checklist met daar moet het aan voldoen? Absoluut, ja. Yeah. Ongelooflijk. En, want, want wat u zegt. Je kunt ook een boete krijgen dan, hè, als je niet uh, de juiste ja. sterren hebt. Yeah. Is het niet handiger om sowieso voor heel Europa zo'n zo keurmerk in te voeren? Of is dat voor bijna onmogelijk? Ja, voor, voor heel, heel de, de wereld, wereld. Maar het wordt natuurlijk een beetje moeilijk om dat uh, in Burkina Faso of zo <laughs> te, te ja. controleren. Maar het zou, het zou inderdaad Europees... Uh, we hebben zoveel Europese regels en wetgevingen... dat het werkelijk ridicuul is dat we dat niet hebben. Maar het is nog steeds niet daar. Wat ik me ook altijd afvraag... ik ben zelf altijd een fan van, van designhotels. Dus wat ja. modernere hotels. Ja. Die hebben gewoon... Ja, je merkt toch dat, dat de, de, de, de wat jongere vakantieganger... toch ja, andere zaken belangrijk vindt. Hè? Dan bijvoorbeeld uh, of er een portier is of niet. Ja. Of, of, of kofferservice. Ja. Um, kunnen die mee in dat hele sterrenverhaal? Want die hebben naar mijn idee altijd een beetje andere criteria. Of er wel wireless is bijvoorbeeld, of ik noem yeah. maar wat... Ja, weet u, het is eigenlijk net als met alles. Uh, alles is een beetje aan, aan mode en dingen even, Hetzelfde zoals een etiket en dat soort dingen. Zo zal het in de toekomst in de hotelwereld ook gaan. Je hebt de meest waanzinnige designhotels... die in mijn optiek minimaal vier sterren... maar zo tegen de vijf sterren aanhangen. Maar om bepaalde redenen van vloeroppervlak of geen buitenportier... geen vijf sterren zijn, maar ik vind ze dan wel vijf sterren. Maar vier sterren is een veilig getal in Noord-Europa. Kun je als toerist nog afgaan op die sterren tegenwoordig? Niet altijd, nee. Daarom kies ik zelf als ik naar Azië ga... of naar Midden-Azië, dus Turkije en dat soort landen... kies ik altijd de hoogste categorie die er is. Ah, om en maar u. veilig te zijn. Ja. Ja, maar oh, ja, uh, dat is alles leuk en aardig, uh, meneer Rijmers. Maar ik heb niet nee. zoveel geld als u, denk ik. Oh, en, nee, Dat vermoed ik zomaar, want ik, okay. ga, uh, ik, ik, ik kies eigenlijk nooit meer dan een twee-ster hotel. Dan vind ik het al snel te duur. Um, maar als ik u zo hoor, dan loop ik regelrecht gevaar als ik dat doe. Nou, gevaar is overdreven, maar een risico loop je wel. En zeker in Azië. Ik heb in Azië ooit in een in een vierster auto gezeten. Uh, Waar uh, was dat? In, in welk land? Uh, Indonesië. Hmm. En daar... Hebben ze was alles keurig netjes er goed uit, niks mis mee. Alleen met de hygiëne is het dan vaak een beetje problematisch. En daar was, er was dus geen drinkwater uit de kraan... maar ze was er wel de groente en de spullen ermee. Dus Oei. ik heb er ontzettende buikloop gekregen. Oei. Mm. Ja, ik, wat mij betreft, ik, ik check, maar ik denk dat heel veel mensen dat doen... ik check altijd Virtual Tourist en TripAdvisor ja. Uh, ja. met een hotel... en dan kijk je zeg maar naar de hele trits... Niet naar, als er twee beoordelingen zijn, het zijn van die beoordelingssites... Ja. En, en gelooft u daar ook in, in, die, in die, uh, uh, dat soort voor, sites? Voor 50 want het is natuurlijk ook lichtelijk gekleurd. Als je heel leuk behandeld wordt en je hebt het erg naar je zin gehad, ben je heel gauw geneigd om daar een goed advies over af te geven. Ja, en ik ben dat is dat zo... Ja, ik ben altijd zo bang dat het gewoon allemaal vrienden en bekenden zijn van, van de eigenaar die wat aardige dat dingen schrijven. Dat was vroeger wel zo. Dat is niet meer zo? Nee, tegenwoordig is dat wel uh, zeg maar 70 reëel. Hmm. Nou, en het is een voor de hand liggende vraag, maar wat vindt u nou echt, nou ja, als het om sterren gaat, het summum in de hotelbranche? Er zijn, er zijn twee hotels waar ik zelf gelogeerd heb, dus dat vind ik wel een criterium, je moet het zelf ondervonden hebben. Dat is het Mandarin Oriental in Hongkong. Dat is absoluut het non plus ultra. Ja. Dan word je op de airport opgehaald. En ondertussen zitten ze in de auto te kletsen. En ik weet wel dat ze, ze brieven. Dat maakt me niet uit. Maar dan staat er iemand voor de deur. In hun optiek van je eigen nationaliteit. Meestal een Engels iemand of zo. <lacht> oh ja? en, dan, en dan word je gelijk naar de, naar de business floor gebracht. Je hoeft niet meer in te checken. En dan komen ze een minuut later met een man met dozen Met allemaal zeep. En dan mag je je favoriete zeep uitkiezen. En, dat, en die service is gewoon oneindig geweldig. En even voor de rest van de luisteraar. Die dat misschien iets te duur vinden, of, uh, of ja, uh, dat toch een beetje boven pet gaat. Floortje, wat, wat, wat raad jij aan, uh, meneer Armer zegt? Nou ja, het liefst zo hoog mogelijk, zeker in Azië. Nou, nee, en... ik, ik, ik denk dat hij vooral zegt inderdaad: het, het, het, uh, hè, die sterren dat dat geeft inderdaad heel veel persoonlijke service en heel veel kwaliteit, maar gelukkig. Ja zijn er zo onwaarschijnlijk veel kleine hotelletjes in de wereld... met maar twee of drie kamertjes soms. Ja. Of heel basic, met twee sterren... waar je ja. een fantastisch verblijf hebt met jonge mensen... die je hartelijk van welkom heten. Dus gelukkig in mijn optiek, maar ik denk dat, uh, dat u dat ook wel met mij eens bent... hangt het niet allemaal van sterren af. Kun je een fantastisch nee. verblijf hebben, ook bij twee sterren. En dan dus even... Checken op bijvoorbeeld TripAdvisor. Ja, maar inderdaad, als je het een keer mee kan maken in je leven... zo'n vijf sterren hotel, ja, het top. is wel heel bijzonder. Ja, maar de laatste keer was ik bijvoorbeeld met Harry in het hotel in Andalusië En daar zit, u zegt jonge mensen, maar het zijn ook vaak oudere mensen... die juist op een gegeven moment zeggen leuke bekken. Ja, ja zeker, zeker. En in Andalusië er was een stel van 64 en 72 en die hadden een plaatje van een hotel. Nee. En zo persoonlijk. Nou, dat is helemaal top. Ja. En hoeveel sterren? Ja, ik weet het niet. Nee. Zo kan het maar ook. Maar gewoon goed. Goed, ik ga weer in mijn fijne youth hostel ergens <laughs> in Thailand zitten, denk ik. Of ja. een metteentje. Willem Rijmers van het programma Herrie in het Hotel. Dank, Floortje Lessing. Dank u wel. Heel hè? plezier. Dag. Yep. Dag. Floortje Nessing, dank en tot volgende week. Panics, maybe tomorrow. Exit Holland. Iedere dag hoor je hier in BNN Today verhalen van Nederlanders... die zich uh, elders op de wereldbol bevinden. Olaf Koens is op dit moment in Azerbeidzjan En uh, je weet wel, dat is het, de, het land van dit liedje. I'm running I'm running I'm running ja, Running Scared van Elle en Nikki. Het winnende liedje van het Songfestival. Oh. Olaf Koens, Goedenavond. Ja, goedenavond. avond. Jij... Ik heb zelf meer met de stereofonics, hoor Willemijn. Ja? ja, dat moet je er wel even bij gezegd hebben. Ja. Maar jij bent daar in Azerbeidzjan en ze zijn daar heel erg trots, hè? Ja, en toch ben ik er. Ze zijn hier zeker trots. Je uh, uh, moet je ook indenken, hè. Uh, uh, heeft pas vier keer meegedaan met het zonkfestival. Ze zijn alle vierde keer uh, altijd in de top 10 uh, gekomen. Ja, en nu hebben ze hem gewonnen. Nou, dit land is nogal nationalistisch. Ze zijn heel erg patriotistisch. En ja, het wordt hier best wel gevierd eigenlijk. Op de dag dat we wonnen zijn hier honderden duizenden jongeren de straat op gegaan. En ja, iedereen heeft het nummer op zijn telefoon staan, iedereen is ermee bezig. Dat is heel populair. Maar nou betekent dat natuurlijk als je het Songfestival wint, dat je het ook moet gaan organiseren de volgende keer. En dan denk ik persoonlijk, ja, Azerbeidzjan, dat klinkt me nou niet als een heel erg georganiseerd land. Gaat dat wel lukken dan? Ja, dat gaat zekerlijk, uh, uh, Willemijn. Je moet je indenken: Azerbaijan, hè. dat ligt in de Caucasus, dat ligt aan de Kaspische Zee. En, uh, ze zijn ontzettend rijk, want ze hebben ontzettend veel olie. Nou, van het oliegeld is de afgelopen tien jaar Baku, uh, de hoofdstad, wat, wat tien jaar geleden inderdaad heel gehouden dus en zelfs recht georganiseerd was, ja, dat is helemaal opgebouwd. Uh, ondertussen is ook de dictatuur uh, flink opgebouwd, de land staat stevig onder controle, ja. En als de administratie van de president het wil, nou ja, dan komt het er wel. Dus uh, ja, maak je wat dat betreft geen zorgen. Waar we ons wel zorgen om moeten maken, zijn de Armeniërs. Want ja, die doen ook mee met het Songfestival. Ja. En uh, uh, ja, daar is Azerbeidzjan uh, al sinds 1993 mee in oorlog. Ja. En dus de grote vraag is, komen die of komen die niet? En, gaan ze komen de Armeniërs? Nou ja, eh, eh, ik heb hier vandaag natuurlijk zelf al is daarover gesproken. Die zeggen van: uh, nou ja, ja, ze mogen wel komen, het moet dan maar. Uh, uh, dat hoort nou eenmaal zo, we zijn heel gastvrij. Dus zelfs de Armeniërs mogen komen. Maar ja, anderen zeggen van: nou ja, ze komen op het vliegveld aan. Dan gaan ze in een bus naar het hotel. Dan mogen ze dat uh, kutliedje van ze zingen en dan moeten ze ook snel weer oprotten. <lacht> Ik heb een paar jongeren gesproken ze zeiden van nou, die Armeniërs moeten het zeker niet wagen om hier uh, met de vlag over straat te lopen. Want uh, dan zou dat wel zijn laatste dag kunnen zijn. Dus ja, uh, dat speelt ook allemaal mee met het zoonfestival. Ja, en, en ja, ja, ja. dat is namelijk nog tot daar en toe. Maar ik ja. heb ook begrepen dat er ja. twee jaar geleden. Uh, het ook niet zo goed met je afliep als je op, op de Armeniërs had gestemd. Nee, dat klopt. Ja, de, de, twee jaar geleden hebben we er blijkbaar, uh, ik geloof, 48 Azerbaijanis met sms op Armenië gestemd. Nou, die mensen kregen binnen drie maanden allemaal bezoek van de geheime dienst. En die moesten even uitleggen waarom ze in hemelsnaam op dat kutland hebben gestemd. Ah. Nou goed, uh, blijkbaar, uh, dat ligt echt heel diep geworteld. Uh, die, de jongeren die ik vandaag sprak, uh, die lieten me op hun telefoon allemaal het filmpje van de tongflesjes zien. En het liet hem ook oorlogsfilmpjes zien. De oorlog die ze zelf helemaal niet meer hebben meegemaakt. Dus dat ligt hier, dat ligt hier heel gevoelig wat dat betreft. Goed, er is nog wel het een en ander op te lossen daar. Dus voordat het Songfestival in Azerbeidzjan plaatsvindt. Olaf Koens vanuit Azerbeidzjan, dank je wel. Right, graag gedaan. Twee minuten over half tien. Hier is Martijn naar huis. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En mensen met een zuinige benzine- of dieselauto... moeten straks waarschijnlijk ook weer wegenbelasting betalen. Het geldt niet voor eigenaren van een elektrische auto. Het kabinet moet de plannen nog goedkeuren. Het Europese vliegverkeer heeft morgen waarschijnlijk geen last meer... van de vulkanische as uit IJsland, zeggen deskundigen. Die denken dat de aswolk vannacht in de lucht oplost. Sinds vanochtend stoot de vulkaan geen as meer uit. En Duitsland waarschuwt voor tomaten, komkommers en sla uit Noord-Duitsland...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 Ja, de aller, aller, allerlaatste Oprah Winfrey Show. Die is net uitgezonden in Amerika. En daarmee is een eind gekomen aan 25 jaar televisiegeschiedenis. Meer dan 5000 afleveringen zijn er geweest. Het einde van een tijdperk, zeggen veel kenners. En zo zegt ook televisiekenner Gert-Jan Kooyman. Goedenavond, Gert-Jan. Goedenavond. Um, je kijkt de Oprah Winfrey Show al jaren. Je hebt zelfs het afgelopen jaar alle... Opera Winfrey show afleveringen gezien. Bij, ja, klopt. Bijna allemaal. Het hele seizoen. Nou, in ieder geval de ja. laatste dertig. En daar werd inderdaad een heel groot ding van gemaakt. En toen begonnen ze echt met aftellen, van elke keer een teller voor de show, elke keer terugbrekfragmenten. Ja, het was een groot ding. Ja, um, die, die afgelopen maand was ze eigenlijk al afscheid aan het nemen. Waar, hoe, hoe merkte je dat in die shows? Je merkte dat doordat ze daarvoor heel erg bezig was met nog de grootste dingen ze doen. Dus inderdaad, een reis naar Amerika en naar Australië bij geven voor 300 man. Maar in die laatste 30 ging ze vooral terugkijken. Ze ging gasten terughalen, de favoriete gasten nog een keer terugbrengen. Maar ook uh, excuus aanbieden. En dat vond ik heel opvallend. Excuus aanbieden. Ja. Aan je hebt een uh, schrijver gehad, James Frey. Zij is natuurlijk op een gegeven moment heel groot geworden met haar boekclub. Ze had op een gegeven moment zelf een biografie erin zitten van James Frey, die aan het afkicken was. En toen bleek later dat dat boek niet helemaal. Waar was. Toen heeft zij hem nog verdedigd, onder andere bij Larry King. En daarna nog een keer een show gehad, een half jaar later, waarin ze hem echt volledig finaal afgemaakt heeft. Want omdat het boek niet klopte. Omdat het boek niet ja. klopte. En zij natuurlijk de naam aan hem had verbonden. Uh, en nu zat ze weer twee uur met hem en bood ze de excuus aan. En daar ik... hebben we een fragmentje van, luister even mee. I am you know, in the business of trying to get people's stories. En what I realized when I look at that tape now, en what I realized in the shower that morning is dat wat people saw was my lack of compassion the lashing was not de questioning the lashing was the lack of compassion and for that i apologize. Thank you very much. Ja, wat is hier nou zo bijzonder aan dat fragment? Ze biedt niet de excuus aan voor het feit wat ze gezegd heeft, maar op de manier waarop ze het zei. En ze zei uh, heeft later nog een interview gezegd: "Ik vind dit altijd uh, ik ben altijd ik sta heel open en dat was het enige interview waarin ik niet open stond voor wat mijn gasten zeggen hadden." Dus ze, was, ze werd even nederig. Heel, heel even, ja. Zo, zo, zo, ja. zo zien we haar niet vaak. Nee. Um, even nog wat fragmentjes. Hè, van dat, want de afgelopen twee uh, shows waren ja. ook al afscheidsshows. Uh, Tom Hanks presenteerde een van die shows. Daar hebben we een fragmentje van. Je, today. You are surrounded by nothing but love. Ja, en dan vertelde ook nog iedereen elke ster wat opera wel niet voor ze betekend had, bijvoorbeeld Madonna whenever i'm asked who my role models are or to name women that i can look up to i always say dead or alive uh-huh the dead list is long and diverse the alive list has one name on it oprah ja, ontzettend oh. veel veren in de reet. <laughs> ja, mooi. Vanavond dus de allerlaatste opera... die wordt bij ons dus morgen uitgezonden. Nee, nee, we lopen, veel... oh, lopen wat achter wat, natuurlijk. lopen wat achter inderdaad ja. nog. Maar die is net al geweest, minst in Chicago dan. Ja. En dan natuurlijk verschillende tijdzones in Amerika. Um, we hebben een fragmentje, want die staat nog helemaal niet online... Hè, die hele Nee, nee, nee, uitzending. nee, dat duurt nog wel even... voordat die in heel Amerika is uitgezonden, dan pas. Ja, maar we hebben wel een fragmentje uh, opgescharreld van een vrouw... die uh, als een van de gelukkigen in het publiek zat bij de opnames. it was phenomenal Een um, opera kwam out and talked a lot about how much the show impacted her and how she thinks it impacted the viewers. Ja, nou ja, wat voor invloed uh, de oper had. Uh, daar heeft ze het over. Um, dat is ook het mooie, want we weten wel al iets van die uh, show, ja, klopt, ja. die laatste show. Wat gaat ze daarin allemaal vertellen? Nou, zei, het is vooral uh, een show zonder gasten. Er zitten wel heel veel bekende mensen in het publiek, maar het zonder gasten. En het is eigenlijk een uur waarin zij die 25 jaar een beetje samenvat. Dus inderdaad de lessen. En ze eindigt ook met een speech als dit laatste uur is van mij naar jullie... om dankjewel te zeggen, dit is mijn liefdesbrief aan jullie, zegt ze op een gegeven moment ook. Ze zegt oh. ook, ik heb nooit een dag niet naar de studio gekomen... al was ik ziek, al was ik misselijk, omdat jullie verwachten dat ik er was. Ja, sinds in 25 jaar heeft zij geen show gemist. Ze heeft geen show gemist. Ik heb van de week nog zitten kijken dat ze de nacht van de Oscar ziek werd... maar toch op het podium stond en die, die postshow deed, ja. Super tof. Ze betekent veel voor jou, hè? Ja, ja, het is toch. Het is zoals Dakota Fanning zei tijdens die laatste show, je hebt gewoon Oprah Show Babies. Als je deze generatie bent opgegroeid, ben je opgegroeid met Oprah en wat zij te vertellen heeft. jij ja, bent een Oprah Show Baby. Ik ja. ben een Oprah ja. Show Baby. Maar goed, we weten inmiddels ook al, ze gaat helemaal geen afscheid nemen. Hè? Nee, ze heeft een eigen tv-kanaal sinds januari en ze heeft nu al aangekondigd dat ze in januari met een nieuwe show komt, Late Night, en die gaat Oprah's Next Chapter heten. En daar kunnen we dan allemaal op wachten. Dankjewel, Gertjan Koijman. Alsjeblieft. Ja,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 Preng, preng, ollazi, olla di, didi jay. Het is ja wij. Ik bestang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nikkert, yo no quiero. Hangen met mensen, keren. Hier, neem een Spaanse troep. Donde sta mi dinero? Binnen als nootjes en tot ziens. Vetvelente, nunca nooit vriend. Los gito's, donde stagenitos. genitos. Oh.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 Los jóvenes, masculo del pueblo, spando vos se hizo, fodi house chorizo, porque con manchego, dat is fabachejo. En anus del, del diablo, dat is de costa del sol. En anos del diablo, dat is de costa del sol. Yo quiero es yo quiero vomitar, yo quiero comer o despeñico un yo, un yo. Los gestelgietos. Donde están unidos, oh. Costa del de Sos. Los castellitos, donde están unidos, oh. Costa del de sol. Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish show. Get Spanish show. The... Hola supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish show. Get Spanish show. Supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get on. Get Spanish Hola, Supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish Yes, this is Harold Friend oh, I'm trying sure they use this thing to know. all this stage in around town, on me make the van de Jeugd van Tegenwoordig, Get Spanish. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, hij is hier, zanger Thomas Bergen. Goedenavond. Goedenavond. Even voor de mensen die jou niet kennen, die blonde, jonge zanger... zingt Nederlandstalig repertoire. Ja. Um, 21 pas, maar je mm bent -hmm. weer bijna 10 jaar... In de muziek volgend jaar, eind volgend jaar zit ik tien jaar in het vak. Ja. ja, en alweer, nou ja, maar even, even alle rock'n'roll rock clichés erin te gooien. Ve veel <laughs> rock meegemaakt, rock clichés. In die, Nou ja, uh, <coughs> eigen reality show, uitverkochte ja. shows, ja. gillende meisjes achter je aan, ja. uh, drank- en drugsproblemen gehad. Ja. Dat is al allemaal achter je. Nu een nieuwe single en een nieuw album. Ja, tenminste, die het album in, komt uh, in, augustus, uh, in augustus, september. Ja, ja. dan denk ik, goh, wat een leven. En Dan ben je 15 jaar jonger dan ik. Ja, ik denk dat je, ik denk dat je, je leven is gebaseerd op, een, op beslissingen die je neemt. En soms zijn ja. die goed en soms zijn die wat minder. En um, uiteindelijk leer je daar wel van, denk ik, in de, ja. in de, in de, in de toekomst. En, uh, en nu gaat het heel erg goed. Dan hebben we het zo meteen nog even, even kort over, maar eerst even, je hebt een nieuwe single. Die draaien we straks na het gesprek. Okay. In augustus dus een nieuwe album. En dat wordt een, uh, een persoonlijk album, autobiografisch mm. album. Mm -hmm. En nee, net al die dingen die ik noem, ook over drank en drugs. Maar dan vraag ik me af, zitten er ook vrolijke dingen? Staan Zien, die er zitten ook? Zitten er vrolijke dingen in? Zoals? Ik maak zelf hele vrolijke dingen mee. Ja. Eigenlijk. Ik, soms wat ik wel eens wakker denk ik van goh, weet je, zal ik niet even <laughs> een klein beetje landen? Want het gaat allemaal heel erg goed. Um, het, het album wordt, wordt autobiografisch. Uh, ik ben nu zelf ook aan het schrijven. Er komen zeker twee, drie nummers op die ik totaal zelf heb geschreven. En dat deed rest... je voorheen niet? Nee, dat deed ik nee. voorheen helemaal niet. En ja, Ik heb wel twee of drie liedjes zelf gedaan. Maar uh, ook in samenwerking. En nu maak ik ook uh, ja, dus zelf li liedjes. En, uh, en dat gaat heel erg goed. En eigenlijk wat ik wil, wil zeggen. Ik heb een soort van... Uh, in, die, in die liedjes zit een soort van boodschap. En het hoeft niet direct te zijn. Maar um, bijvoorbeeld, wat maakt een normale jongen van 21 jaar mee? Nou, Waar... Dat weet je helemaal niet, denk ik, Thomas. Ik denk wel dat ik het weet. Ja, is dat wel zo? Ik denk wel dat ik het weet. Oh. Um, ik heb vrienden van 21 jaar. Ik heb vrienden die ouder zijn. Ik ken hun verhalen. Ik ken hun leven. Ja. En uh, ik kan er best over zingen. En Want ik kan er best over meepraten. In hoeverre over? heb jij nog een normaal leven? Je bent 21. Je ja. zit al bijna 10 jaar in het vak. Mm -hmm. um, nou ja, ik zei net al, je gillende meisjes achter je aan... Heb je nog een beetje een normaal leven? Gillende meisjes bepalen niet hoe je leeft, denk ik. Nou ja, als jij over straat loopt. Ik denk ook niet dat, dat, dat optredens en, en cd's verkoop... en het hele showbiz gedeelte mijn leven bepaalt. Ik nee. denk dat je dat zelf invult. Ik denk dat je zelf moet beslissen wat voor jou lekker voelt... En, en wat je leuk vindt om te doen. Maar in welke mate is jouw leven anders dan van een vriend van jou... die misschien uh, chauffeur is? Of, uh, ja, geen uh, ik denk het enige dat verschilt is dat ik in het weekend uh, sta op te treden. Uh, dat ik... Uh, dat ik gewoon een andere job heb. Dus niet een, een 8-to-5 job, maar gewoon, uh, gewoon echt heel verschillend. Ja. Maar uh, ik moet ook naar de supermarkt. Ik doe ook boodschappen, weet <laughs> je wel. En dat doe je ik... allemaal gewoon zelf. En dat doe ik allemaal zelf. <laughs> heb je geen nee. personal assistant nee, voor. Nee, ofzo, maar heel ofzo. veel mensen denken dat wel. En ze, en het is ook een, ik kan me ook wel voorstellen, want vroeger toen ik... Uh, toen ik een jaartje of tien was, uh, vlak voordat alles eigenlijk begon... Um, toen dacht ik wel eens, goh, die, die artiesten die zitten elke dag in limo's... en die worden vervoerd daar naartoe en die hoef ik zelf te doen... en die hebben mansions en, en, en weet ik allemaal wat. Maar uiteindelijk, ik, heb, ik ken ook wel mensen in mijn persoonlijke kring... die ook bekend zijn, maar uiteindelijk bepaal je eigenlijk zelf... hoe je dat invult. Sommige mensen die vinden het leuk om elke dag met collega's te gaan uit eten... of, uh, of, of elk premièrefeestje af te gaan. Of, maar dat of... doe je allemaal niet. Nee, daar heb ik geen zin in. Nee. nee. En waar woon jij? Ergens in het oosten, geloof ik, hè? Ik woon in, uh, in Haarsbergen. En daar kan je nog gewoon nog normaal over straat? Pff, perfect. Niks aan de hand. We hadden hier laatst uh, Roel van Velsen te gast. Daar wil je geloof ik graag een duet mee opnemen. Cool. Ja, ja, Heb dat... ik dat gezegd ooit? Ja, dat schijnt zo. Dat las ik. Nou, dan, dan zeg ik het niet. <laughs> oh, maar dat is niet <laughs> ik zo. Ik vind een fantastische ja. zanger. Die was hier en die, we hadden het over de zien en over hoe rock'n'roll dat is. Ja. En nou ja, uh, jij zit er al bijna tien jaar in die zien. Uh, Roel van Velsen zei toen dit... Ja, hokkel in de lage landen, het spijt me zeer. Maar het is toch een beetje ja, gewoon een, een, een, een, een, een, een tochtige kleedkamer met, met groene thee en fruit. En, <lacht> en, en daarna in je stationauto heel burgerlijk gewoon weer naar huis. Het ja. is niet zoveel. Ja. Hij heeft helemaal gelijk. That's is it. dat zo? Dat wilde ik, wilde ik net ook een klein beetje zeggen. Het stelt eigenlijk helemaal niks, niet zo heel erg veel voor. Um, ik heb gisteren nog tegen iemand verteld. Ik had gisteren ook een interview. Ik, moet even, ik kan even niet op, op hoe en wat komen, maar... Um, hoe mijn. Um, oh ja, ik had het over het Piratenfestijn. Dat, is, dat zijn grote festivals waar ik ook veel uh, optreed. En, dat zijn um, nummers die normaal niet op de, op de, op de radio worden gedraaid, hè? Niet in de dan op het Piratenfestijn. Uh, vaak worden nee, er worden. Nick en Simon komen er ook. Ah. Bijvoorbeeld, Jan Smit komt er ook. Ik ah. weet niet of er nummers zijn die niet op de radio gedraaid maar worden. Minder, maar ze zijn behoorlijk populair. Ja. Maar in ieder geval, um, als ik daar naartoe ga, bijvoorbeeld, dan. dan ga ik daar naartoe. Ik ga naar de kleedkamer. Het is inderdaad een, een, vaak een kate, weet je wel. En uh, mensen denken soms van... ja, het zijn dan kleedkamers en eigen kleding hangt er... en een visie zie en weet ik allemaal wat. Het is niet zo. Um, ik word opgevangen door, door de organisatie. Die doen een fantastische job daar... want die moeten alles zorgen dat alles helemaal mm -hmm. goed gaat. Ik sta op het podium. Ik ga het podium op. Daar is mijn ding. Dat is dat, daar moet ik mijn, mijn ding doen. En ik probeer er altijd best wel goed in te zijn... En echt mijn best te doen. En daarachter zit je in de kleedkamer, drink je je groene thee. Dan drink ik mijn waterje en dan gaan we weer weg. Nou, heb je het al eerder over verteld? We gaan het toch nog even over hebben. Omdat op radio 1 denk ik de luisteraar dat allemaal niet zo goed weet hoe dat zit. Maar er was een tijd dat je niet alleen maar aan de groene thee zat. maar dat je ook kook gebruikte. Die ligt nu achter je. drank en drugs. Dat is niet beter om te zeggen. Hoe kwam het dat het dan toch bij jou fout ging, zeg maar? Ehm, um, doordat ik meer en meer en meer wilde, eigenlijk. En op een gegeven moment zei ik, jongens, ik wil, wil ik zo verder leven? Heel makkelijk, ja of nee. En toen heb ik nee gezegd. Toen ben ik uh, een tijdje in de kliniek geweest, daar kwam ik uit. En um, was toen echt ging een alles moment... weer, weer, wat... weer veel beter, ja. omdat ik een beslissing had genomen. Maar wat was dan het moment dat je dacht, van, ik moet hier iets aan doen, want nu loopt het uit de hand? Um, maar dat was zo goed? Ik ik denk dat ik gewoon uh, niet tegen de stress kon die er ook bij horen. Ik kon het niet samen mengen. Dus toen op een gegeven moment toen, toen, toen oh, zei ik van mengen met je? Uh, met mezelf, weet je? Ik, ik, ik, ik, ik voelde me er niet goed onder dat ik het deed. Ik denk dat, dat ik dan ook terugkom op jou, wat je net probeerde te vragen... dat je, dat je een voorbeeld wil zijn voor, voor heel veel mensen. En dat wilde ik ook heel graag. En uh, toen heb ik die beslissing genomen om er mee te kappen. Tijdje in de kliniek geweest, daar is me er duidelijk op gewezen wat de voor- en nadelen zijn, of voor die zijn en niet. Alleen maar nadelen eigenlijk. En uh, vanaf nu, of tenminste vanaf dat moment... gaat het eigenlijk steeds beter, waar ik heel erg blij mee ben. Ja. Ja. Je wilt er niet te veel over hebben, want nee. het verhaal ligt een beetje achter je. Ja. En dat is uh, ja. dus een beetje ja. klaar. We hadden het er vandaag op de redactie over. En toen zei iemand, ja, eigenlijk mag die Thomas Berger zijn blij dat hij dit heeft meegemaakt. Want dan heeft hij wel wat om over te schrijven. Um, ik schrijf daar niet alleen over op het album. Heb je, je hebt wel een verhaal nu, als ik, ik, heb het, even, een als ik het even plat mag zeggen. Ik, maar ik denk dat het met, met heel veel onderwerpen kan zijn. Ik denk dat mijn huidige single, mijn woord, ook een heel goed verhaal heeft. Wat heel veel mensen van mijn leeftijd misschien meemaakt. Maar is het, is het misschien, ik bedoel, als je nou kijkt... Uh, um, dan ben ik zijn naam kwijt. Wie werd gisteren ook weer 70. Bob Dylan, werd 70. Dylan, okay. even, even iets andere generatie. Ja. Maar welke grote artiest heeft er niet dat soort verhalen meegemaakt? Is het, is het misschien goed voor je inspiratie, voor je artiest zijn... dat je dit hebt meegemaakt? Mm, weet ik niet. Nee. nee, ik ben gewoon mezelf. En ik, ja, ik zing nummers waar ik me prettig bij voel. En waar ik me gelukkig bij voel. En um, het gaat erom wat de mensen daar thuis die mijn CD hebben gekocht... En het luisteren wat zij ervan vinden. En wie naar optreders toe komen. Ik denk dat dat, de, de, de, dat het belangrijkste is. Ja. 21 pas. Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, al bij sommige mensen enorm bekend al. Bij toch ook een groot gedeelte niet. Ja. Uh, word jij, ben jij op weg om de nieuwe Marco Borsata te worden? Ik weet het niet. Ik kan het niet vertellen. Nee, ik kan het niet zeggen. Ik, uh, het gaat goed. Het gaat op dit moment goed. Vandaag gaat ja. het super. En ja. uh, mag ik blij zijn voor alles wat ik uh, aan het doen ben. En wat ik net ook al zei. Maar word je, soms... word, ga je op een gegeven moment naar een zeg maar, nog, nog breder publiek? Want je zingt toch een, een uh, Nou ja, ja. de Sterren Towns tegenwoordig ook heel groot geworden. Maar um, er is nog wel wat te winnen in Nederland. Nederlandstalig is huge. Weet je, ja. Want we leven in Nederland. Ja, nee, maar goed. <laughs> dus nog nee, niet maar ik snap nog je iedereen bedoelt. kent Thomas nee. Bergen. Um, um... Ga je dat bereiken? Nou, ik, ik weet niet of, of niet iedereen in Nederland mij kent. weet je niet. Er zijn heel veel doelgroepen, maar uiteindelijk denk ik dat alle groepen in Nederland dus een soort uh, algemene doelgroep is. Dat heel veel mensen gewoon eigenlijk samen. Ja, maar wel. mijn moeder, ik heb er vanmiddag nog even gesproken, die kent jou nog niet. Oké, okay, maar luistert je moeder graag naar. Radio 1 luistert ze altijd. Oké, okay, ja. Ja. <laughs> nou, kijk voor maar de heb mensen. Je, heb jij een plan de campagne? Nee, ik denk dat je geen plan de campagne moet doen om zieltjes te veroveren. Nee, ik denk dat talent uiteindelijk overwint. Heb je talent? Weet ik niet. Ik doe mijn best. Ja, um, bescheiden, Thomas. Ja, ik ben, ik ben bescheiden. Ik, ik schep niet graag op over mezelf. Maar nee, ik, uh, ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En, en waar kan je een beetje peilen hoe, hoe het gaat? Ja, de nieuwe clip die staat nu twee weken op internet. Of anderhalve week. Ja. En die heeft nu 150.000 uh, bezoekers gehad. Zoiets iets in die richting. En um, ik word bijna overal... Ja, voor heel veel programma's en, en, en dingen wel gevraagd... als er iets nieuws uitkomt, waar ik echt heel dankbaar voor ben... en wat ik ook heel leuk vind. En ik denk dat daardoor je ja, misschien wel een grotere doelgroep aanspreekt. En misschien die uh, samenwerking met Roel van Velsen. Hij is echt cool. Ik uh, wens je heel veel succes. En we gaan je nieuwe zin draaien. Wil je hem zelf even aankondigen? Dat is altijd zo leuk om te vragen. Nou, lieve mensen, uh, luisteraars van Radio BNN Today... dit is Thomas Bergen met Mijn Woord. Een nieuwe leven wacht op jou. Verwacht je komst en bevrijd je meteen. Maak je los van ons twee. Kan dit echt het einde zijn? Vraag niet waarom ik de pijn nog ontken. Aan het weglopen ben. Voor een beetje extra tijd. Doe ik alles ben bereid. Wat ons nog rest zijn seconden. De momenten zijn geteld. Kom, geef me nu je hand voordat je gaat als ik je zelf. Dat je gaat. Ik hoop dat jij de rust nu vindt. Waar je ook bent, voor mij is er maar één. Laat je nooit meer alleen. Een laatste blik, een laatste woord. Ik kan er niet omheen. Kan nu niet blijven staan. Ik moet jou laten gaan. Tijd is voor ons wat overblijft, een leven langer dan uren. Het lot heeft dit voor ons bepaald. Je mijn woord, voordat je gaat. Sta. Ondanks dat je gaat doet, op zoek naar nieuwe wegen. Geef ik je mijn zegen en mijn woord voordat je gaat. Ooit zal er een tijd zijn die alleen van ons is. En geef ik je mijn woord voordat je gaat. Bellen met de kappers. Kijken waar het daar vandaag over gaat. Corné Tilburg, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Hallo, en? Ja, waar, waar ging het hier vandaag over? Eigenlijk het belangrijkste nieuws wat hier besproken werd, was het veulentje wat op een afschuwelijke manier toegetakeld was in het plaatje Zetteren. Oh. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben. Er hebben mensen, personen, ik weet niet of dat je die nog mensen kunt of mag noemen, die hebben met een hartbel geprobeerd de keel van een veulentje door te snijden of door te slaan. Gadverdamme, wat een hakken. En in die regio schijnt dat er al dagen of weken aan de gang te zijn met kippen, schapen en alles wat daarbij hoort. Dus de politie heeft daar alles op alles gezet om die misdadigers te gaan pakken. Wat een naarnieuws, Rob in Zwolle, gaat het bij jou over iets vrolijker dingen? Nee, helemaal niet. Stel jou de redenvoering... En net dat je de eerste zin gesproken hebt, gaat het volks niet van stad. Maar je <laughs> ja. denkt, ik ben de president van Amerika. Ik maak me zin af, ik ben tenslotte de machtigste man. En na drie redenen, en iedereen ja. kijkt stijf voor zich uit. Genant was met het, hè? He? Het is echt, ik zag het vanmorgen. Ik ja. is leuk, die vertel ik even. Ja, ja. En gelijk uh, zegt ze, dat is heel aardig voor nu. En zet zijn glas neer. Prachtig. Ja, ja. het was even een peilingmoment voor Obama. Die, hij, wilde, hij wilde geloof ik nog toosten met de koningin... maar die kijkt straks ja. voor zich uit. Ja. Ja. ja, en hij verbijt zich bijder op zijn bovenlip. Dat ja. doet hij wel vaker, dus dat waarschijnlijk niet. En ik denk shit, als ik die dirigenten pakken kreeg, dan krijg... dan krijgt hij van mij, die ontsla ik direct. Ja, ja dat was natuurlijk nog niet anders. Want gisteren zat hij met zijn prachtige limo... Of was het nou? Ja, het zal ook gisteren geweest zijn. Over zijn grote drempel vast. Ja, ja, ja, dat is dat natuurlijk, al ja. alweer. Ja, dat dik pret. Ja, ja, ja. Nou, ik, dat, dat is natuurlijk prima, dat kan natuurlijk ook uh, ver weg, maar dat kan ook in Zwolle. Een oude echtpaar gaat daar wasstraat in en mevrouw geeft, ik denk per ongeluk, gas. En knalt met een rotgang vooruit 150.000 euro schade en de auto in de prak. Ik begrijp dat niet. Het ge Genoeg om je druk over te maken, dat hoor ik alweer. Ja, toch? Rob, ja. Robert Volle, heel erg, dankjewel. Alsjeblieft. Alsjeblieft, tot volgende week. Dat was hem weer voor vandaag, BNN Today. Morgen zijn we er niet, dan is er voetbal, maar uh, vrijdag weer wel. Dus tot dan en uh, zo meteen langs de lijn met Robert Meijer.